9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Ja, goedemorgen. Straks in het Radio 1 journaal praten we bij over de ontploffing in de kunstmestfabriek in Texas. En scholieren komen er alleen niet uit. Wat moeten ze nou toch straks gaan studeren? Daarvoor zijn er studieadviseurs, die hoort u zo. Maar is het NOS journaal? Door dat maar eens. In Texas wordt gevreesd voor tientallen doden na de ontploffing in een kunstmestfabriek. Honderden mensen raakten gewond. De fabriek ontplofte kort nadat er brand was uitgebroken. Door de explosie zijn verschillende andere gebouwen, zoals een school en een verpleeghuis, zwaar beschadigd of ingestort. Het lijkt wel Irak, zegt de sheriff. I can tell you I was there. I walked through the blast area. I searched some houses earlier tonight. Massive, just like Iraq, just like the Murray building. In Oklahoma City. Amerikaanse media melden zeker 60 doden, maar daarvan is nog geen officiële bevestiging. De fabriek staat in West, zo'n 130 kilometer ten zuiden van Dallas. Het interview gisteravond met Willem-Alexander en Maxima is bekeken door ruim 5 miljoen mensen. Dat meldt de stichting Kijkonderzoek. Het gesprek werd gelijktijdig uitgezonden door de NOS en RTL. Bijna 3,3 miljoen mensen keken naar de NOS en bijna 1,8 miljoen mensen zagen het gesprek op RTL. Veel Kamerleden lieten zich positief uit over het gesprek. Zo vond SP-Kamerlid van Raak dat de toekomstige koning veel van zichzelf liet zien. Ik vond het uh, heel persoonlijk, ik vond het bijzonder openhartig. En ja, ik moest nu erg denken aan koningin Juliana. Hij heeft natuurlijk in het verleden al een keer gezegd dat hij een voorbeeld wilde nemen aan Juliana. En volgens mij zie je dat ook wel terug. Een heel openhartige uh, koning die heel dicht bij de mensen wil staan.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 Bij de koepel van corporaties Edes is niet bekend hoeveel corporaties met dit specifieke probleem te maken hebben. Twee weken geleden bleek al dat de gegevens van veel huurders helemaal ontbraken. Een rechtbank in Pakistan heeft opdracht gegeven om de voormalige president Musharraf op te pakken. Volgens persbureau AP sleurden Musharraf's beveiligers hem na het bekendmaken van het besluit uit de rechtbank. en brachten hem naar zijn auto. Zo werd voorkomen dat hij werd opgepakt. Musharraf was op borgtocht vrij. Hij wordt beschuldigd van hoogverraad omdat hij in 2007, toen hij nog president was... de noodtoestand heeft afgekondigd om aan de macht te blijven. Een jaar later werd hij alsnog afgezet en vertrok hij naar het buitenland. Onlangs keerde hij terug om mee te doen aan de parlementsverkiezingen van volgende maand. Straks om kwart over tien begint in de Tweede Kamer het debat over de zaak Dolmatov. Staatssecretaris Steven moet zich dan verantwoorden voor de fouten die zijn gemaakt. Dolmatov was een Russische asielzoeker... die begin dit jaar zelfmoord pleegde in een Nederlandse cel... In een inspectierapport dat vrijdag verscheen staat dat in deze zaak fout op fout is gestapeld. Teven zei eerder dat hij niet dacht aan aftreden, maar de oppositie vindt dat voorbarig. Het weer, steeds meer zon, staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind met aan zee zware windstoten. Temperatuur 12 graden op de wadden en een graad op 15 in het binnenland. Van de verkeersinformatie gaat het al wat beter op de weg, René? Nou, nog niet echt, hoor. 240 kilometer staat er, Lara. Verdeeld over 45 files. Het is veel drukker dan normaal op donderdagochtend op dit tijdstip... door nogal wat ongelukken. Op de A1 staat al een tijd lang een lange file van Apeldoorn naar Amsterdam... door een ongeluk bij brugge. 12 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Het verkeer kan omrijden via Ede over de A30 en de A12. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij het Burgerveen, 10 kilometer. Dat is ook een beetje een erfenis van uh, problemen verderop bij Batuverdorp. En dat merkt u dan weer op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Want dat staat tussen Beverwijk-Oost en knop het Batuverdorp, 11 kilometer. Beter nieuws komt er uit het noorden van het land. Daar is de A7 bij Leek weer vrij. Er staat nog wel 4 kilometer file van Groningen naar Heerenveen. De A44, Den Haag-Amsterdam. 10 kilometer tussen Warmond en knapend Burgerveen. De A59, Serie C naar Os. Al de hele ochtend de lange file bij Waalwijk. Na een ongeluk met een vrachtwagen die tegen een viaduct was geknald. Twaalf kilometer staat er. De rijst ook is dicht. Omrijdenkant via de A58. In Amerika, in Waco is het nacht, is het donker. En weten we dus niet wat de gevolgen zijn van die enorme explosie. Maar het drama lijkt niet te overzien. We praten u daar zo dadelijk over bij over twee minuten.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 NOS Radio 1 Journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. We hebben de beelden gezien en die waren indrukwekkend. Het was een hele zware ontploffing van de kunstmestfabriek in Wekkel. We all just hit the ground. and I was trying to cover up my daughter, because there was a lot of debris flying. Hooggetuigen no, van de explosie bij de fabriek, werd dus door de kracht van de ontploffing tegen de grond geworpen. En buitenlandredacteur Merel Ackerman zit al uren naar beelden uit de Verenigde Staten te kijken. Volgt daar de media ook. Merel, ja, het is nu donker, Lara zei het eerder al. Het is lastig uh, daar nog wat te zien te vinden. Wat weet je inmiddels over gewonde doden? Nou, het blijft eigenlijk een beetje bij hetzelfde. Het is nog steeds onduidelijk. Um, lokale media melden dat er zo'n 300 mensen afgevoerd zijn. Ze melden ook dat er 60 à 70 uh, doden uh, zouden zijn. Maar niks wordt bevestigd. Het enige wat nu bevestigd is dat er twee doden uh, zijn. Dat zouden, zouden mensen zijn die bij de fabriek werken. Uh, we hebben wel net uh, op CNN een, een dokter gehoord... van een ziekenhuis in de buurt... waar zo'n 100 uh, gewonden zijn binnengebracht... met allemaal uh, verschillende verwondingen. Luister maar even mee. Uh, most of the injuries that we have seen here this evening uh, are, are injuries that would be uh, uh, associated with a blast of this size, uh, with an explosion. Uh, we're seeing a lot of uh, lacerations. Uh, we're seeing a lot of contusions. Uh, we're seeing some broken bones, uh, but uh, uh, that uh, is, is probably the, the most common type of injury uh, that we are seeing. Nou, de meeste gewonden die ze zien uh, hebben snijwonden, kneuzingen, gebroken ledematen. Um, ja, die, die worden op dit moment allemaal binnengebracht uh, in de ziekenhuizen in de omgeving. Kunnen hulpverleners überhaupt. Uh... Beide mensen werken in het gebied. Wat, wat heb je daarover gehoord? Nou, wat ik begrijp is dat het steeds lastiger wordt. De stroom is inmiddels ook uitgevallen in het gebied. En waar ze zich erge zorgen over maken is om ammoniakgas. Het gaat om een kunstmestfabriek. Daar, daar, hè, daar natuurlijk, komen giftige gassen vrij. En uh, ja, CNN meldt nu ook bijvoorbeeld dat er hulpverleners in het gebied zijn die gasmaskers dragen. Okay. En het is dan onduidelijk. Hè, wat dat uh, ammoniak uh, met je doet. We weten in een kleine hoeveelheid is het niet gevaarlijk. Grote hoeveelheid wel. Kan mm -hmm. brandwonden geven en bij heel veel blootstelling zelfs leiden tot de dood. Dus dat maakt de hulpverlening natuurlijk wel heel lastig. En straks als het licht is in Amerika, in Weco... Wat, wat gaan ze daar aantreffen? Wat, wat, wat, wat voor idee heb jij? Nou ja, ik heb nu al een paar foto's gezien. Wat je nu al ziet, het is totale vernietiging. Uh, nou ja, als het licht wordt, gaan we dat natuurlijk nog beter zien. Uh, de burgemeester van het stadje West uh, zei ook... Nou, iedereen moet uh, bidden voor onze inwoners. En hij zei ook nog... ik vrees uh, dat er morgen gewoon een heleboel mensen niet meer zijn. Nee. Afgezien van die ammoniak uh, in de lucht is het gevaar geweken. Want we zien ook steeds luchtfoto's. Er staat nog zo'n tweede grote silo met kunstmest en dus ammoniak... Uh, daar in de buurt. Loopt dat nog gevaar? Nou ja, zolang dat niet Vlamvat gaat het goed. Maar het smeult nog, dus het gevaar is nog steeds niet geweken. Merel Akkerman, dankjewel. Zij blijft het nieuws volgen zodra er meer bekend wordt? Hoort u dat natuurlijk op Radio 1. Nieuws volgen doen wij ook in het binnenland uiteraard. Want het um, gaan natuurlijk veel over de economie de laatste tijd. Werkloosheid die maar blijft stijgen in Nederland. Later vandaag maakt het CBS nieuwe cijfers bekend. Een van de plaatsen waar de werkloosheid het snel stijgt is Ede.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 Ik ja, moet niet de eerste ing ik voor, de, voor mijn neus krijgen. Nee. Nee. Uh, ik ben een IT-man en uh, ik zoek nog steeds werk in de IT. Want ik vind, vind mezelf nog te jong, ook al ben ik 60 om nu al thuis te gaan zitten. En u wil echt weer terug in de ict wel? Ja, ja, ja. En, en, maar ook bijvoorbeeld in, in testen of zo van systemen? Eigenlijk uh, ja, software... een hele andere tak gesport. Ja, ik ja. noem het even omdat ik in mijn achterhoofd heb dat ik daar nog wel wat ja. voorbij zie komen. Als wij in, toen de tijd nieuwe versies van software gingen installeren, wordt natuurlijk eerst een testproject opgestart. Ja. Ja. Dus ik heb wel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 Tien, half tien worden de nieuwe werkloosheidscijfers gepresenteerd. En de verwachting is alom dat die slecht zijn. Daar kunnen we wel van uitgaan. Herbert, er zijn geen tekenen van herstel tot nu toe. Nee, daar kunnen we wel van uitgaan. Misschien moeten we even de cijfers van de vorige maand er nog bijhalen. 613.000 werklozen maand maart. Een percentage van de beroepsbevolking van 7,7 procent. En als ik alleen al vandaag de krant opensla. Dagblad Trouw heeft een verhaal over een bouwbedrijf in Friesland... wat failliet is gegaan. Ik zie een computerfirma in Apeldoorn dat failliet is gegaan. En de afgelopen dagen heb ik ook nog berichten gelezen... over afvalverwerkers, een reisbureau, een discotheek, een uitgeverij... een champignonbedrijf, kinderdagverblijven. Nou, dan hoef je geen echte wetenschapper... Te te zijn om te kunnen voorspellen dat het verder zal stijgen die werkloosheid en de vraag hier bij het CBS is van zullen we op een record uitkomen? Nou ze meten de getallen de werkloosheid sinds begin jaren 80. Het uh, hoogtepunt of zo je wilt het dieptepunt van de werkloosheid staat op 1983. 639.000 mensen zaten toen zonder werk onder het kabinet Lubbers destijds. Nou een je mag er wel van uitgaan dat ze daar overheen zullen gaan vandaag. Dus dat er een nieuw ja, hoogtepunt, dieptepunt vandaag bekend zal worden gemaakt. Goed Bert, dan horen we dat om half tien. Hè? Want om half tien komen ze officieel met die cijfers naar buiten. Ja, om half tien komen ze met die cijfers naar buiten. En dan overigens niet alleen dat absolute getal... maar ook het percentage van de beroepsbevolking. Want ik zei al, in maart was het 7,7 procent. De verwachting is dat het nu ergens boven de 8 procent zal komen te liggen. Wil ik het wel nog eventjes uh, voor, uh, voor de helderheid in perspectief plaatsen... want in de jaren 30, ik heb het nog eventjes nagezocht... 1935, 1 december 1935, datzelfde CBS, had toen ook een meting gedaan... en toen was 32,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. Alles is relatief, maar goed, best wel niet te min, Om half tien kijken we er met spanning naar uit. Bert van Sloten hoort u dan weer. En er is ook goed nieuws. Echt. Mark Robin Visser vindt de hele ochtend al de plaatsen waar namelijk werk zat is. Hoort u zo dadelijk. Elke werkdag, s ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Het Europarlement debatteert vandaag over de verdere uitbreiding van de Europese Unie met Balkanlanden. De regio staat in een kwaad daglicht vanwege corruptie en politieke chaos. Maar op het Brusselse festival Balkan Traffic... proberen kunstenaars uit Servië, Bosnië en Albanië dat beeld wat bij te stellen...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 De grootste ster van het festival is natuurlijk Goran Bregovic met zijn wedding and funeral band. Koper, zegt hij ofwel, de blaasinstrumenten uit de fanfare orkesten, dat is pas echt energie. Uh, what I'm doing is uh, I'm, I'm picking up the things from garbage can. Voor inspiratie zoek ik als het ware in vuilnisbakken, zegt Bregovic. En voor hem staan die vuilnisbakken op de Balkan.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 René Passet bij de ANWB met de verkeersinformatie. Het gaat niet echt uh, soepel, het oplossen van de fiets vanochtend. Het zijn wat lange files hè? Hier ja, ja. ja, de hele ochtend door uh, aanrijdingen. Op de A1 bijvoorbeeld, Nou daar heb ik wel goed nieuws over. De weg is vrij richting Amsterdam. Nou die 15 kilometer file nog weg krijgen vanaf Barneveld tot aan de afgift Bunschoten... Ook op de A9 is het wat drukker. We hadden eerder vanochtend problemen bij Patuverdorp op de A4. En dat is nu vooral op de A9 te merken vanuit Alkmaar. dat zat 9 kilometer. Op de A44 Den Haag Amsterdam bij Oude Wetering 6 kilometer. De A27 Gorkum Breda bij Breda Noord 9 ook na een ongeluk. En bijzonder lang blijft de file op de A59 naar os bij Waalwijk 12 kilometer. De rechterrijstrook rijstrook is daar voorlopig dicht. Slechte cijfers worden er verwacht van het CBS zo dadelijk om half tien. We gaan misschien wel naar 640.000 werklozen. Maar, Mark Robin Visser, er is wel werk hè, als je wilt. Ja, ik heb, ik heb heel andere cijfers hier. In Nederland heeft tot 2021 250.000 nieuwe vaklieden nodig. Kijk, dat bedoel en ik. ik. En ja, ik kijk nu even om me heen. En volgens mij kijk ik nu in de ogen van allemaal jonge vaklieden, of niet? Nee. Ja. Ja. Nee? nee. Ja? ja? Waarom zeg jij nou nee? Omdat ik niet wil worden. Wat wil je dan worden? Regisseur. Hij wil regisseur worden, maar we zijn nou in een, in een autobedrijf. Ja, omdat, omdat het moet. moet ik school mee, toch? Ah, oh, wat sneu voor jou. Ja. Hé, hey, jongens, wie wilde wel met zijn handen werken? Ik kan. Ik kan. Ik kan. Ja? Ik kan. Ja? Ik kan. En wat voor, wat voor werk wil je dan graag gaan doen? Om, ik wil graag resident worden. Resident is ook heel veel met je handen werken, ja. Het leuke is, het is vandaag ambachtsdag en jullie gaan allemaal uh, op bezoek hè, bij verschillende bedrijven. Ik ben vanmorgen al geweest, ik ben al bij een ijsboer geweest, een ijsmaker. Ik heb al een ijsje op. En ik ben bij een glas-in-lood bedrijf geweest. En volgens mij gaan jullie nu uh, proberen een band te wisselen hier in het autobedrijf. En uh, zeg even wie u bent. Ik ben Tom Steur van Aalpoint. En u bent, niet, u bent niet zomaar een monteur? Nee, ik, uh, ik ben wereldkampioen uh, autotechniker uh, geworden. Deze man is wereldkampioen auto. Hoe word je dat eigenlijk? Ja, door. Uh, door... Door, door, door je hele leven lang te leren natuurlijk. En vooral ook uh, natuurlijk om je werk leuk te vinden. Nou gaan wij kijken hoe u in no time een band gaat uh, verwisselen. Ja, ja, ja, ja, ja jongens, het gaat u gang. Even, we, we, we, we, we, we gaan even kijken hoe dat gaat met zo'n band. Ja meneer Huiting, heeft u ja. zelf al eens een band verwisseld? Jazeker, en ja. we zijn heel trots dat uh, 50 kinderen van de basisschool hier uh, vanochtend ja. aanwezig zijn. En die willen graag kennismaken maken met het autovak, want het prachtige vak is, is daar ook werk in. Daar is uh, volop werk in, en on, uh, ondanks dat het natuurlijk in de autobouw en welke branche niet op het moment minder gaat. Maar ook naar de komende jaren we hebben we absoluut autotechnici nodig. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Maar we horen, ik geloof, 40% minder autoverkoop. Maar daar laat u zich niet van de wijs brengen? Nee, ook voor de toekomst. Uh, we hebben gewoon autotechnici nodig. Het wordt uh, alleen maar een boeiende vak. Ja. En we kunnen mensen gebruiken. Maar ook dan hoor je, je dus als een jongetje zegt... ja, ik wil helemaal niet met mijn handen werken. Ja, maar het Merk je dat vaker? Nee, maar het autovak is niet alleen maar meer met de handen werken. Het komt steeds meer technologie en steeds meer informatica bij kijken. Dus ook steeds meer computers... In Auto's. Maar dan moeten die kids dat dus wel weten dat dat allemaal kan hè? Daarom ook dat wij onder andere dit organiseren om ze kennis te maken met deze meer met onze autobedrijf. Ja. Jongens, is hij er al af? Nee, nee, nog, nee niet. nog niet. Ja, ik hoor nou net, het is niet meneer de monteur, het is niet alleen nog maar met de handen werken tegenwoordig. Nee, nee, nee het is heel helemaal... nou, Ja Nou, dat is toch wel heel snel, of niet? Oh. Hartstikke leuk. Nou, ik wens jullie een hele fijne dag vandaag. Ja. Waar ga jij naartoe? Weet ik niet. Weet je nog niet? Je weet nog niet waar je gaat kijken? Nee, nog niet. Nou, er zijn heel veel bedrijven. Ook nog de KLM doet mee. En een heleboel andere. Een kappersketen, een restaurant, een diamantair, meubel, restauratie. Ook een hartstikke leuk beroep. Veel plezier allemaal. Dank u. wel. En ik zou zeggen, de groeten uit Amsterdam. Mark is de groeten terug. Engels bent Keen met This is the last time. Scholieren aan voor het voortgezet onderwijs... krijgen vaak onvoldoende begeleiding bij het kiezen van een vervolgstudie. En daardoor weten ze niet precies wat ze nou naar de middelbare school moeten gaan doen. Ik weet wel dat ik niks met economie wil en dat ik iets met mensen wil. Heel mooi lekker, ja. Het, ja. het is wel wat je later wil gaan doen. Het is wel je toekomst, zeg maar. Dus. Ja, nou, ik ben wel bang dat ik dadelijk een verkeerde keus maak natuurlijk. Ja, en dat blijkt allemaal uit een onderzoek van het Landelijk Actiecomité Scholie. Peter Huwé is van de Nederlandse Vereniging van Schooldekanen en uh, Leerlingbegeleiding. En is bijna in Den Haag waar het rapport gepresenteerd wordt. Meneer ja. Huway, goedemorgen. Hey, uh, goedemorgen. Um, herkent u het dat veel scholieren eigenlijk geen idee hebben wat ze willen? Ja, dat, dat, er zijn zo ontzettend veel keuzemogelijkheden voor leerlingen. En dat is. Uh... Het is eigenlijk ondoenlijk om, uh, om daar een, uh, ja, een keuze mee te maken. Ja, het is een beetje rommelig, want ik stap in een uitstaande, of een leeglopende trein. Oh, oké, okay. ja, u bent dus inmiddels in Den Haag, begrijp ik. Ja? Ja. Nou, Zo is het een rustig plekje op. Ja, oké. Okay. <laughs> ja, het is gewoon ontzettend lastig. En uh, het is een ingewikkeld proces. Want je moet toch eigenlijk ook jezelf kennen en uh, ja. Daar is eigenlijk op school erg weinig tijd voor. En dat, uh, dat is denk ik het probleem, wat ook echt goed uit dat rapport uh, te lezen is. Mm. Het is natuurlijk uh, een beetje een open deur, uh, meneer Hué. In onze tijd was het ook niet anders. Ik, ik wist het bijvoorbeeld ook niet. Uh, wat toen ik zou moeten Ja, toen ben ik journalist geworden, <lacht> ja. <lacht> ja. Ja, kijk, als je achteraf kijkt, dan zie je dat, dat mensen via allerlei wegen uh, toch wel zijn gekomen tot waar ze nu zijn. Maar uh, als je niet uh, kijkt wat er allemaal op het, uh, op het programma staat aan penalties op verkeerd kiezen. Uh, uh, de de studiefinanciering wordt waarschijnlijk afgeschaft. Uh, de, je hebt studieburen waar je als je dat overschrijdt, dat je dan boetes krijgt. Dat, dat, dat soort plannen, dat uh, zorgt ervoor dat de druk op uh, goed kiezen. Dat dat uh, ja, toch een stuk groter wordt dan vroeger. Je kan minder makkelijk uh, twijfelen zoals wij dat vroeger hebben gedaan, zegt u eigenlijk. Ja, maar als je dan een keertje. Hier ze een jaar daarna wat anders doen ja. uh, en sommige deden nou, een jaar later weer wat anders en dan kom je wel weer het goede punt uit. Maar hier is justitie duur beperkt, dus je hebt gewoon heel weinig uh, ja. mogelijkheden om te experimenteren. Ja, nu u zegt het ook goed, hè? die scholieren zijn natuurlijk ook bezig met zichzelf, zichzelf aan het ontdekken. Weet er nog misschien niet helemaal goed wat ze, wie ze zijn, wat ze willen worden. We geven scholieren aan waar ze behoefte aan hebben als het gaat om advies? Nou, in, dat, in het rapport uh, daar komt het ook wel uh, tot uiting dat ze eigenlijk behoefte hebben aan, aan concrete ervaringen. Dat ze uh, veel gaan kijken op uh, vervolgopleidingen, dat ze uh, kennis maken met beroepen. En dan komt dat gevoel wel van: past dit bij me? Uh, is dit iets voor mij? Uh, lijkt me dat wat? Of vind ik het helemaal niet. En, en die ervaring, en vooral het gesprek daarover, dat zullen straks uh, verbeteringen moeten worden die. Uh, gewoon landelijk moeten uh, moet worden doorgevoerd. Ja, en zegt u dan? We zijn echt bezig om dat proces te, te verbeteren. Ja, en zegt u dan middelbare scholen moeten dat leveren, maar kunnen ze dat ook wel? Nou, dat, ja, ik denk dat als je in Nederland kijkt, dat er heel veel scholen zijn die al een hele op weg zijn in de richting van de uh, lakse aanbevelingen. En er zijn ook scholen waar uh, praktisch niks aan het uh, LOB gebeurt. En die verschillen die zijn gigantisch. Dat uh, uh, blijkt ook uit, uh, uit cijfers die je. Uh, die tegenwoordig uh, sinds een paar maanden beschikbaar zijn. Dan kun je namelijk uh, op internet zien, bij een middelbare school, hoe het met hun uh, studenten van het afgelopen jaar zeg maar, is afgelopen. Als, een, als iemand een diploma haalt, dan kun je op de site zien van hoeveel procent van de leerlingen zitten nog op uh, de studie die ze gekozen hadden. En dat, dat loopt soms uit van 56 tot, uh, tot 92 procent. Ja. Die nog goed zitten. Dus dat betekent dat er gigantische verschillen zijn tussen scholen. Ja. En Daar zou dus uh, iets aan gedaan moeten worden. En de advies, het advies zou uh, meer gelijk moeten zijn en beter gegeven worden. Peter Huway. Ja, ik, ik, ik denk dat, het, dat als een inspectie uh, de opdracht krijgt om ook eens op dat soort uh, getallen te letten. Nu kijken ze naar uh, eindensamen gemiddelde en eindensamen cijfers. Maar wat er daarna gebeurt, dat uh, ja, wordt het niet echt op. Ja. Nee, u zegt dus dat scholen daar ook op afgerekend moeten worden. Hartelijk dank voor uw toelichting bij de GUE van de Nederlandse Vereniging van Schooldekanen en Leerlingbegeleiding, die dus nu in Den Haag is. Zo is dat. Um, wij wachten op cijfers um, van het CBS. Sven Koekerman, jij ook, want dan kan jij erover gaan praten. Hè? Zo is het, de nieuwste werkloosheidscijfers. En daarover ga ik praten met Alexander Pechtold, de leider van D66... ook tegen het licht van dat sociaal akkoord... en dat wat merkwaardige debat van gisteren. En vast komt de koning, althans de toekomstige koning... ook nog wel even langs in dat gesprek. En staatssecretaris Fred Teven moet zich natuurlijk verantwoorden. Het ja. de debat begint om kwart over tien. En Amnesty International grijpt die gelegenheid maar meteen aan... om het hele vreemdelingen... Uh, beleid ter discussie te stellen. Dat moet, wat die club betreft, helemaal op de schop. Hoort u zo meteen, allemaal bij de KRO. Nou, we gaan bij gauw door naar Dorald Meges voor het NOS Journaal... en de cijfers van het CBS. Maar eerst Texas. Daar wordt rekening gehouden met tientallen doden... na de ontploffing in een kunstmestfabriek afgelopen nacht. Honderden mensen raakten daarbij gewond. De fabriek in de plaats West ontplofte kort nadat er brand was uitgebroken. Door de explosie zijn verschillende andere gebouwen... zoals een school en een verpleeghuis zwaar beschadigd of ingestort. Het interview gisteravond met Willem-Alexander en Maxima... is bekeken door ruim 5 miljoen mensen, zo meldt de stichting Kijkonderzoek. Het gesprek werd gelijktijdig uitgezonden door de NOS en RTL...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 Het ging er net al over, inderdaad, de nieuwe CBS-cijfers over de werkloosheid in maart. Die cijfers zijn uh, zojuist bekend geworden, ruim twee minuten geleden als het goed is. In uh, Wijswijken bij het CBS, onze verslaggever Bert van Sloten. Ja, en het hoogste aantal mensen die zonder baan zitten... ooit hebben we bereikt. Dat heeft het CBS zojuist gemeld. 643.000 mensen zitten zonder werk. Dat is 8,1 van de beroepsbevolking. Het vorige record stamt van ongeveer 30 jaar geleden. 639.000 waren dat er toen. En uh, nu dus 8,1 van de beroepsbevolking zonder werk. En om een beeld te krijgen... Per dag raken de 800 tot 900 mensen hun baan kwijt. We gaan er dus zo over verder praten bij de KRO met Peter Heijn van Mulden. Dat was Bert van Sloten en dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dan nog de verkeersinformatie: staart van de ochtend, spits René Passet. Ja, een flinke staart met 30 files. We zitten nog steeds boven de 100 kilometer. Wat zeg ik? 130 kilometer staat er nog. Dat heeft te maken met nogal wat ongelukken vanochtend. Op de A1 is de weg wel vrij, maar die 15 kilometer wil maar niet oplossen... van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Barneveld en de Alfred Bunschoten. Op de A2 Den Bosch Utrecht is een ongeluk gebeurd op de Parallelbaan... bij Den Bosch, bij Knap het Empel om precies te zijn. Er dus zat 5 kilometer. De A9, ook maar Amstelveen. Daar is de dagelijkse file wat langer bij Batouvedorp, 6 kilometer. Het is een erfenis van problemen op de A4 vanochtend. De A27, Utrecht-Breda, Knoop het Hooipolder en Breda-Noord. 9 kilometer door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En voorlopig staat het vast op de A59, sirix naar Os. Tussen Oosterhout en Waalwijk, 12 kilometer. Daar is vanochtend een uh, vrachtwagen tegen een viaduct aangeknald. En er is ook wat uh, stenen naar beneden gekomen. De rechterrijstrook is dicht. Ze zijn aan het opruimen. Maar omrijden, dat kan eventueel via de A58. Het is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Nog nooit waren zoveel mensen werkloos in dit land. Het vreemdelingenbeleid moet op de schop, zegt Amnesty International. De FBI krijgt hulp van burgers om de daders van de Boston-aanslag te vinden. En het ochtendhumeur van Henk Spaan. Het is 4 over half 10. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Barchem. Het Achterhoekse barchem kampt met vergrijzing en krimp. En daarom staat het schilderachtige dorpje nu te koop. Twitter met me mee, hashtag nee, at S. Kokkelman en reacties. En vragen kunt u kwijt op Goedenborg Nederland at Cairo.nl. Nooit waren dus zoveel mensen werkloos in dit land. 643.000 mensen, hoorde u net van NOS-collega Bert van Sloten. 8,1% van de beroepsbevolking. En het eh, vorige percentage drie maanden geleden bedroeg nog 7,2%. Reden om door te praten met de hoofdeconoom van dat Centraal Bureau voor de Statistiek. Bert, goedemorgen. Goedemorgen. En dat doen we dus met die hoofdeconoom Peter Heijn van Mulligen. Die staat hier naast me, heeft de cijfers in zijn hand. Bent u er ook van geschrokken? Ja, dat was nogal een schok. De werkloosheid loopt natuurlijk al een tijdje hard op. Maar op deze maand kwamen er nog eens extra veel bij. 30.000 mensen. Dat is niet fors. Dat is niet mis. En dat betekent zo'n 800 tot 900 mensen per dag? Ja, dat is heel hard. In de afgelopen drie maanden komen er gemiddeld 24.000 mensen per maand bij. Ja, dat is zo'n 800 per dag. Zijn dat nou bedrijven die failliet gaan, die reorganiseren, die omvallen? Dat, zijn, uh, dat is de oorzaak? Ja, dat speelt hiermee. Wat we ook zien is dat er nog steeds meer mensen op de arbeidsmarkt bijkomen. Hè. Misschien partners van de mensen die hun baan kwijtraken of mogelijk vrezen voor hun baan. Het is ook nog wel aanwas, maar hier is ook wat degelijk gelijkspraak verliezen. Dat hangt ongetwijfeld samen met die faillissementen. Kun je ook zien van of nou jongeren uh, extra het slachtoffer zijn... of dat met name de klappen vallen bij de ouderen, 55-plussers? De klappen vallen overal, maar we zien de afgelopen maanden... dat het vooral de dertigers en de veertigers zijn die hun baan kwijtraken. Daar loopt de werkloosheid nu het hardst op. Ja, dat is toch een beetje de ruggengraat van de arbeidsmarkt. Hè? Er zijn veel kostwinners, mensen met opgroeiende kinderen. Dus dat zijn ja, persoonlijke drama's. Ja, maar dertigers en veertigers, omdat die bedrijven allemaal omvallen? Ja, dat is de grootste groep werkenden. De meeste mensen op de arbeidsmarkt die zitten ongeveer in die leven. Ja, ze hebben vaak een baan en als het bedrijf failliet gaat of moet reorganiseren waar ze werken, dan vliegen zij er nu ook uit. We hebben het heel veel over de bouw gehad, dat het daar heel slecht gaat, maar is dat de enige sector of is het gewoon overal? Bij de bouw gaat het wel duidelijk het slechtst, maar in absolute aantallen is het natuurlijk maar klein wat betreft de werkgelegenheid. Maar ook bij de detailhandel zien we heel veel banen verdwijnen. En de commerciële dienstverlening, uitzendbureaus hebben het moeilijk, ja, die werken natuurlijk overal. Kan je nou zeggen dat nu het dieptepunt bereikt is? Ik bedoel, ziet u ergens nog een lichtpuntje? Nou, op dit moment niet. De werkloosheid die loopt over de hele linie op. Bij ja, zowel mannen als vrouwen en bij alle leeftijdsgroepen. En ja, en als je ook naar het beeld kijkt, nu met de faillissementen... is het maar de vraag of het dieptepunt bereikt is. Ja, dus de volgende keer staan we hier weer met een dergelijk gesprek... dat we weer een nieuw dieptepunt bereikt hebben. Ik hoop het niet, maar ik kan niks beloven. Ik dank u wel voor uw toelichting. Peter Heins van Mulligen van het CBS. Sven. Dankjewel, Bert versloten NOS-collega. Door naar Den Haag, nu naar Alexander Pechtold... de fractieleider van D66. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. U moet positief zijn van de premier. Hoe kunt u positief zijn met dit soort cijfers? Ik zou het niet weten. Ik vind het zeer zorgelijk. Uh, het is een grotere tegenvaller... dan we misschien uh, verwacht hadden. Uh, en met name, wat uh, zojuist ook uh, die meneer van het CBS zei... jongeren tussen, uh, hè, tussen de dertigers en de veertigers. De jeugdwerkeloosheid is al, al hoog. Uh, en voor oudere werknemers is het al moeilijk. Maar als nou met name die categorie waar we het toch een beetje economisch van moeten hebben. Als daar de werkloosheid nu het snel stijgt, dan is dat uh, heel slecht. Nou heb ik gisteren dat wat typische debat zitten volgen, uh, dat jullie hadden in Den Haag over het sociaal akkoord. En daar ging het wel over jeugdwerkloosheid, ging het ook over de positie van ouderen. Maar deze groep, daar werd eigenlijk nauwelijks over gesproken. Nee, en dit komt natuurlijk veel voort uit die uh, faillissementen. Hè. Bij de jongeren zie je dat als ze uit een opleiding komen, dat het gewoon moeilijk is om een baan te vinden. En bij ouderen is het wanneer ze uit het arbeidsproces uh, onverhoopt vallen. Maar dit is gewoon groep die, uh, dat en dat werd ook geduid zojuist... die gewoon uh, voortkomt uit die faillissementen. En ja. dat betekent ook dat er gewoon breder iets in onze economie op dit moment... Niet goed gaat. Uh, ons werkloosheidspercentage zit in een categorie in Europa waar ik niet graag thuis bij hoor. Dat is Slovenië, Italië, Portugal, Spanje en Griekenland. Ja. Daar uh, in, in, in die hoek uh, stegen het het hardst. En ik kan mij twee jaar geleden hard. herinneren, uh, sorry dat ik u even onderbreek, maar toen zaten we hier op 4-5 procent. En toen zeiden we: ja, god, die percentages van tegen de 10 dat is echt voorbehouden aan de zuidelijke landen. Nou, daar zitten wij dus nu ook midden in. Nee, in ieder geval qua stijging. Hè. We stijgen hier heel hard. En de afgelopen twee jaar horen we dus dus in die categorie. En dat heeft allemaal te maken met, naar mijn gevoel... toch ook het uitblijven van de belangrijke hervormingen... en de stabiliteit in de politiek. Ja, maar goed, dan nog even naar de concrete uh, consequenties hiervan. Want de WW-duur die blijft nu op drie jaar. Het laatste jaar moet dan door de sociale partners zelf worden betaald... maar de eerste ja. twee jaar door de overheid. Als er steeds meer mensen en met name uit die groep die nu dus werkloos wordt... Hè, dus dat hart van de economie, zoals u ze zelf omschrijft... Ja. dat betekent dat dat dus een extra kostenpost wordt voor minister Asscher. Klopt. En dan zitten we dus weer terug in de discussie die u gisteren... Te voeren, namelijk komen er nou wel of geen bezuinigingen dit najaar, waarvan iedereen zegt vast wel. Uh, maar we zeggen het nu nog even niet. Ja, uitstel is op dit moment de grootste vijand van herstel. En uh, dat merkten we gisteren in het debat. Maar dat is natuurlijk eigenlijk al sinds het aantreden van dit kabinet en eigenlijk ook Rutte 1, was natuurlijk volstrekt ambitieloos als, als het gaat om de belangrijke hervormingen. Hervorming is anders dan bezuinigingen. Je zet er de regels uh, uh, zo bij dat uh, het past bij uh, de arbeidsmarkt van vandaag de dag. Ja. En dat is maar steeds niet gedaan. En dat bleek gisteren ook weer. Het wordt weer uitgesteld. Ja, maar ik hoor iedereen de oppositie ook uh, roepen voortdurend. Uh, niemand heeft behoefte aan verkiezingen. Dus iedereen kijkt dan ook naar de Eerste Kamer... waar uw partij ook tamelijk van groot belang is. Namelijk bij het steunen van het kabinetsbeleid. Uh, je kan ook zeggen, in deze tijden moet een premier moet een kabinet echt gaan aanpakken... en doet hij dat niet, dan moet er misschien een ander komen. Nou, U heeft gisteren ook gemerkt dat ik hem daarop heb aangesproken, op dat leiderschap. Hij, hij is heel trots op zijn akkoorden, woonakkoord, er komt een techniekakkoord... we hebben een sociaal akkoord, er moet een onderwijsakkoord, een kindregelingenakkoord. Ik maak geen grap, Het is serieus zit het allemaal de komende dagen en weken in de pen. Ja. Uh, maar ja, inmiddels is het regeerakkoord niet meer te zien... Uh, en, en, uh, ja, en, en zwabberen we dus elke keer weer naar nieuwe financiële omstandigheden... Uh, nieuwe beleidsvoornemens, en dat is natuurlijk heel slecht. Ja, er komt zojuist een, een reactie binnen van minister Asscher... van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die zegt als minister van Sociale Zaken... maak ik me het meest zorgen over het tempo waarin de werkloosheid toeneemt. Het gaat me aan het hart dat er elke maand gemiddeld 24.000 mensen hun baan uh, en hun werk... Hier verliezen. Deze ernstige cijfers laten opnieuw zien hoe belangrijk het is dat er een sociaal akkoord is afgesloten. En er is ook draagvlak voor in de Tweede Kamer. Nou ja. Ja, hij, Ik vind het prachtig dat zo'n minister zich weer rijk rekent. Natuurlijk hebben we gisteren ons uiterste best als oppositie gedaan... om zo constructief mogelijk te zijn. En er zitten natuurlijk ook goede dingen in het sociaal akkoord. Ja. En dat er een akkoord kwam was ook belangrijk. Dat hebben we ook allemaal netjes gezegd. Uh, maar wat er natuurlijk ontbreekt is een heldere lijn... omdat PvdA en VVD uh, ja, toch niet erin geslaagd zijn om samen op een koers uh, te zitten. Ja. En uh, nou ja, dat merken we dag in dag uit hier. Ja, maar wat gaat u er concreet aan doen? Wat kunt u doen? Nou ja, uh, ik... ik, ik... Moet zo langzaam, want eens overwegen hoe constructief wij wel kunnen zijn. Als er dadelijk aan ons gevraagd wordt, help ons met de kindregelingen. Daar zit voor een miljard aan bezuinigingen. Help ons met een onderwijsakkoord. Help ons met staatssecretaris van Rijn om in de AWBZ hervormingen door te voeren. Ik weet niet eens wat daarvan de effecten zijn in het totaal. Omdat, zoals gisteren ook duidelijk is geworden, die, dat bezuinigingspakket van die 4,3 miljard... Nou ja, daar werden een beetje woordspelletjes door de coalitie over gedaan. of het nou op tafel Naast tafel of het, ja, ja. dat pakket was. U had er heel veel bij gehaald, zag ik ja. Ja, nou ja, dat, dat, dat, is, dat is niet alleen irritant voor een debat. Het is vooral heel ja. slecht voor mensen die daarna zitten te kijken ja. en denken: van ja, wat, wat, wat, wat gebeurt er nou dadelijk? Maar nou goed, u zegt dus: ik ga mij afvragen of ik dit kabinet nog wel wil helpen. Nou, ik denk dat we de komende weken... en Arie Slop uh, en Simon Buma hebben daar eigenlijk... Uh, Hetzelf eigenlijk over hetzelfde over gezegd gisteren. over gezegd. We moeten maar eens een keer van het kabinet horen... of ze überhaupt wel erin geïnteresseerd zijn. Wij hadden namelijk gisteren een motie ingediend... met ja. de oppositiepartijen van... laten we nou die hele onduidelijkheid over die bezuinigingen... niet uitstellen tot Prinsjesdag. Laten we voor de zomer... en wij zeiden: wij zijn bereid als fractieleiders van de oppositie... om daar met het kabinet over te gaan onderhandelen. Laten we in juni nou al zorgen dat we dat huiswerk hebben... Gedaan, dan weten mensen waar ze aan toe zijn en dan kunnen we een keer rust creëren. En de coalitie heeft die motie gewoon verworpen. Goed, twee andere punten nog even uh, kijkend naar vandaag, want u bent in Den Haag en daar begint over een half uur het debat rondom de positie van staatssecretaris Fred Teven mag hij wat u betreft blijven zitten of moet hij weg? Dat hangt af van het debat. Maar ja, goed, gisteren was die hoorzitting... en daar blijkt uit dat de directies... Uh, dat kreeg uw collega in die commissievergadering uit de inspecteur... dat ja. de directies dus op de hoogte waren van het falen van het hele systeem. Ja, daarom is het ook goed dat mijn collega Gerard Schouw... echt op die hoorzitting heeft aangedrongen... dat ze ook zorgvuldig vandaag het debat ingaan. Ja. Maar wie weet houdt de staatssecretaris gewoon de eer aan zichzelf. Denkt u dat? Uh, ja, het is natuurlijk uiteindelijk ook uh, een persoonlijke afweging die je moet maken. Als functionaris uh, zijn er zaken die jou persoonlijk niet verwijtbaar zijn, maar die wel onder jouw verantwoordelijkheid gebeuren. Uiteindelijk moet je daar denk ik dan naar een goede nacht snapen, uh, het debat ingaan met het gevoel, ik ga hier mij maximaal verdedigen, maar als... Als dadelijk toch blijkt dat, dat er zoveel dingen zijn gebeurd. Ik, ik las iets vandaag weer van 300 vreemdelingen die onterecht uh, daar in die centra zaten. Uh, een systeem wat al jaren niet functioneert. Uh, een ombudsman die uiterst kritisch is. Ja, op een gegeven moment moet je ook je afvragen of je het oordeel van de Kamer wel afwacht. Ik vind het goed dat die debat wel ingaat. Juist, maar goed, eigenlijk zegt u met zoveel woorden... ik zou als ik hem was tegen mezelf houden. Uh, daar moet iedereen zijn eigen afweging maken. En ik kan niet in het hoofd van meneer Teve kijken. Nee, maar wij ik probeer te resumeren wat u net zei. Wij zullen als fractie in ieder geval in de loop van de dag... wanneer in ieder geval de eerste termijn achter de rug is... onze afweging maken. Slotpunt. Uh, de, de nieuwe koning in aantocht, zal ik maar zeggen... stemt die D66 toevallig, dat u weet? Geen idee. Want hij zei gisteren uh, dat een staatshoofd... een waardevolle, bindende rol moet spelen in de samenleving. Ja, nou dat, daar zijn wij wij zijn voor. Dat is een letterlijke tekst uit uw verkiezingsprogramma. En nou vindt u ook dat het <laughs> dat is waar? Nou, Ik heb het u heeft niet meer? Ja. <laughs> Ik had het zelf nog niet op dat Dit punt. Dit moet zo. de kerntaak van het staatshoofd zijn, schrijft u zelf. Uh, overigens vindt u ook dat de, de koning geen rol moet uitmaken van de regering... en dus ook uit de Raad van State Klopt. zou moeten. Hij heeft gisteren in dat interview gezegd, Willem-Alexander... dat als het allemaal via een democratische weg gaat... dat hij overal zijn handtekening onder zal zetten... en dat hij geen moeite heeft met een ceremonieel koningschap. Nou is mijn slotvraag. Gaat u daar deze uh, kabinetsperiode werk van maken? Uh, nou, Er ligt een hele agenda van uh, verdere vernieuwing als het gaat om de monarchie. En wat d 60 betreft is het eindpunt een ceremonieel koningschap. Gaat u daar werk van maken deze kabinet? -kabinet? Zeker, want we hebben bijvoorbeeld al geregeld uh, in de vorige periode hè, dat uh, de, het staatshoofd uit de formatie ja. wordt gehaald. Nou, ja. Er zijn nog een aantal politieke zaken, ook een paar zaken die niet meer van deze tijd zijn. En die agenda, daar is d 66 druk mee bezig. Ook andere partijen, maar ja. die dienen soms wetsvoorstellen die ze dan laten liggen. Ik ja ga liever wanneer alle festiviteiten achter de rug zijn en de komende begroting van algemene zaken in het najaar wordt behandeld met het kabinet in debat wat de volgende stap is en uh, ik heb begrepen dat bijvoorbeeld de P van de A ook wel een voorstander is voor. Nou ja, uh, een onderdeel van niet uit de regering, maar wel de Raad van State. Dat hebben ze in ieder geval in hun uh, programma staan. Dus ja. dan gaan we eens kijken of we daar ook die meerderheid mee kunnen halen. Goed. Met andere woorden, u zegt. Uh, dit najaar kunt u van D66 nieuwe uh, voorstellen verwachten. Concrete voorstellen om het koningschap ceremoniëler te maken? Eerst het feest vieren. Dan eens even kijken hoe de nieuwe koning start. En de agenda van verdere vernieuwing richting een ceremonieel koningschap... daar mag u d 66 aan houden. En dat kan in het najaar? Zeker, want dan hebben we weer een nieuwe kans. En ik vind dat ook altijd het beste moment. Dat is bij de begroting en dan praten we ook met de premier over de actualiteit van, van het koningschap. Goed. Ik zou uw agenda maar vrijhouden voor het debat straks, want dat begint over een half uurtje. Ik ga zo dadelijk eens even luisteren. Meneer Bechtelt, ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. PVV-leider Geert Wilders zei gisteren tegen premier, premier Rutte... dat hij paddo's of uh, spacecake had gegeten... toen hij de mensen opriep om vooral de economie te stimuleren. Wat doen paddo's eigenlijk met je? Dat is de vraag uh, aan het adres van Nathalie Dekker van het Trimbos Instituut. Als je paddo's inneemt, dan ga je trippen. En dat betekent dat je de wereld om je heen wat anders gaat meemaken. Dus. Uh, je gaat uh, dingen anders zien, anders horen, anders voelen, anders proeven. En je kunt zelfs dingen zien uh, die er niet zijn. Maar dat is meestal als je wat hogere dosis hebt genomen. Mensen worden vaak ook wat vrolijker en uh, uh, gevoelens worden versterkt. Dus als je je goed voelt, dan ga je je beter voelen, vaak. Uh, als je je niet goed voelt, uh, dan kun je je slechter gaan voelen. En dan kunnen mensen dus ook somber gaan worden uh, of angstig. En dan vinden ze dingen die ze zien om zich heen, vinden ze juist een beetje eng. Al dus het antwoord van het Trimbos Instituut. Hebt u ook een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland. voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar de Achterhoek, naar Bargem. En daar is Roy Heerkens. Wat is er allemaal te zien? Nou, op dit moment is er toch wel behoorlijk wat te zien in Bargem. Als we Bargem binnenrijden, dan zien we een groot bord... Uh, dat Bargum te koop is. Dat is een beetje overdreven misschien. Maar in elk geval proberen we Bargum in de etalage te zetten. En daarnaast uh, zien wij uh, bij de kerk zien wij een honderdtal uh, extra huizen te koop. Ja, dat is een beetje een geintje, want dat zijn vogelhuisjes die we als een beetje een aantrekker uh, hier nog uh, neerzetten. En daarnaast hebben wij uh, de school nog uh, ingepakt met krimpfolie. En uh, daar willen we ook een klein beetje een statement mee maken van nou kijk, als, als de, het aantal leerlingen uh, zal gaan zakken dan uh, ja, zal dat deel van de school waarschijnlijk moeten verdwijnen. Ja, je moet uh, bij tijds op de rem trappen, anders rijd je het dorpje zo voorbij. Het Achterhoekse Bargum. 912 inwoners, een basisschool, een kerkje, een supermarkt en een bakker. Dat kan slechter. Ja, het kan slechter. We hebben wat dat betreft nog veel voorzieningen. De, de middenstand is, is florerend, is prima in orde. Ook het verenigingsleven is perfect. Dus wat dat betreft hebben we helemaal niet, niet zoveel te klagen. Maar we willen een beetje anticiperen op de, de toekomst. Ja, want de krimp, de krimp die slaat hier ook toe. Dat kun je zien aan de tientallen leegstaande woningen. In een overigens schilderachtig plaatje, midden in de bossen. Maar jullie kampen wel met leegstaande woningen. Ja, er komt dus wat leeg te staan. En er zijn er zo op dit moment een vijftigtal woningen, CQ-bouwterreinen. En die willen we graag gevuld zien met mensen... zodat wij in elk geval wat kunnen anticiperen op die krimp. En in de toekomst, als wij dus echt minder leerlingen op school zouden hebben... zo'n 35, 40, minder wat de verwachting is... Ja. dat we dan over een jaar of 4, 5 dat in elk geval weer recht hebben getrokken... en dat we dan gewoon binnen die 180 leerlingen blijven. Ja, want de prognoses zijn dat u leerlingen... Aantal ...in de komende jaren uh, snel zal stijgen hè? met zo'n 20 procent. En u bent ook hoofd van de school hier. Ja, en, en 20 procent zakken helaas. Ja. Dus wat dat betreft... Uh, ook, ja, ja, zakken. Ja. ja, wat dat betreft uh, moeten we er goed, uh, goed op letten dat we dat stukje in elk geval weer uh, bij zien te krijgen. Ja. Ja, en als directeur van deze barschool wil wil natuurlijk uh, een uh, florerende school in het dorp houden. Nou, dat is even het bakketje... Binnenlopen, dat is uh, een van de voorzieningen die nog wel aanwezig is uh, hier in het dorp. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, er staat op dit moment niemand uh, in de zaak, maar dat zegt misschien niet zoveel. Uh, is, kunt u het nog een beetje redden hier? Ja hoor. Ja? Ja, we, hebben ook, uh, ja, we zijn aan een doorgaande weg. Dus we hebben heel veel aankomend verkeer of uh, ja. mensen die hier langskomen, gelukkig. Ja. Nou, nou, en... Daar moet u het wel van hebben. Als u het alleen van de mensen hier in het dorp uh, moet hebben... Uh, dan. Uh... Op dit moment is het dorp nog wel redelijk bevolkt. Maar in de toekomst uh, wordt het gewoon minder. Ja. Ja. Steeds meer uh, leegstaande woningen. Als de bevolking hier verder krimpt, zoals op basis van onderzoek wordt verwacht... komen de voorzieningen zoals deze bakker dan in gevaar? Ja, dat is natuurlijk de toekomst. Dat weet je nu niet. Uh, ja, dat kun je niet helemaal bekijken. Maar er zijn natuurlijk wel heel veel voorzieningen verdwenen in de, in de laatste jaren. Ja. Ja, met name de banken. En, uh, er is gewoon heel veel verdwenen. Ja, ja. U heeft ter gelegenheid van uh, de ludieke actie uh, Bargum Bekoop... heeft u nog iets speciaals gebakken, heb ik begrepen. een knopenbrood uh, gebakken. Ja. Daar zijn ze nu mee bezig achter. Ja. Met de nieuwe, nieuwe zin. En wat, wat houdt dat in, knopenbrood? Het uh, is een uh, broodje in de vorm van een knoop. En dan om de bargum een beetje uit de knoop te halen. Nou, initiatiefnemer uh, Hans Nieboer. Het is ludiek wat u allemaal organiseert. Maar de situatie is natuurlijk ernstig. U probeert mensen wakker te schudden. Maar de strijd tegen... De vergrijzing en de krimp, die is toch al lang verloren. Nee hoor, wij blijven strijden en wat dat betreft hebben wij altijd een positieve gedachte. Wij zijn op de goede weg en wij zullen wat dat betreft Bargem leefbaar houden. Ja, Hans Nieborg die geeft niet op. Er is zelfs een glossie over het schilderachtige dorp gemaakt en een stoomtram rijdt morgen en zaterdag belangstellende naar de koopstaande woningen. Succes. Ja, zeer hartelijk dank. Tot zover Bargem. Tot zover Roy Heerkens. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 8 minuten voor 10. U luistert naar de Kairo op Radio 1. De verkiezingsstrijd tussen de conservatieven en de hervormers in Iran is losgebarsten. President Ahmed Jinidat probeert in de laatste maanden van zijn tweede en laatste termijn... zijn imago op te poetsen en invloed uit te oefenen bij de komende verkiezingen in juni. Iran-correspondent Thomas Erdbrink. Goedemorgen. Goedemorgen. Wie wordt vermoedelijk de opvolger van deze Ahmed Jinidat? Nou, president-afminister is al maanden, zo niet jaren, bezig om uh, meneer... Esfandiyar Rahim Masha'i, of in het kort Masha'i, klaar te stomen voor het presidentschap. En het is een zeer controversiële man. Uh, hij is uh, via het huwelijk van zijn dochter, uh, die getrouwd is met de zoon van Ahmadinejad, familie van de president. Maar daarnaast houdt hij er voornamelijk denkbeelden op na die Irans geestelijke uh, zeer onprettig vinden. En uh, terwijl Ahmadinejad deze man dus probeert klaar te stomen, is er zeer veel kritiek op hem. Ja, wat zijn dan die ideeën waar hij die, die geestelijke mee in de gordijnen jaagt? Nou, het gaat natuurlijk allemaal om verschillende kleuren van grijs, zeker vanuit Nederland gezien. Maar Iran is de islamitische republiek. Het woord islamitisch komt voor republiek. Dat houdt in dat hier de islam belangrijker is dan de staat, dan uh, bijvoorbeeld de nazistaat Iran. Nou, deze heer Mashaï, die zegt, ho, dat is niet zo. Iran is belangrijker, de Iraanse cultuur is belangrijker dan de islamitische cultuur. Nou, in een land dat 34 jaar geleden een islamitische revolutie had, waar geestelijke aan de macht zijn... Is dat ja, vloeken in de moskee. Ja, hecht hij dan weer aan de traditie van de, de, de Shah in het verleden, zal ik maar zeggen? Nou, hij gaat nog een heel stuk verder. Hij gaat uh, eigenlijk uh, naar het pre-islamitische verleden, en dan hebben we het echt al over 1400 jaar terug, de tijd dat Iran een groot wereldrijk was, dat Persië heette, uh, waarin koning Cyrus uh, de eerste uh, mensenrechten ter wereld opstelde, die nog steeds nu uh, uh, op de muren van het VN-gebouw in uh, New York staan beschreven. Die tijd, uh, die, die doet hij herleven in zijn toespraken, in zijn speeches, ja. En de Iraniërs, die toch over het algemeen allemaal zeer ontevreden zijn over de economie, maar ook over de leiders, ja, die hebben we daar wel oren naar. Ja, nou is de vraag wat een nieuwe president uh, voor een ander Iran kan laten zien. Want wij zijn natuurlijk gewend geraakt aan deze Ahmadinejad met zijn uh, tamelijk vergaande uitspraken. om niet te zeggen uh, zeer vergaande uitspraken over de Holocaust. Uh, het Jodendom ja. en de bedreiging van Israël. Uh, komt zijn opvolger daar in een wat uh, genuanceerder beeld uit of niet? Nou ja, als je kijkt naar zijn uitspraken uh, die een paar jaar geleden al de geestelijke de gordijnen injoegen, uh, dan zou je zeggen van wel, hij zegt bijvoorbeeld, uh, wij zijn uh, vrienden. Met de bevolking van Israël. Maar we hebben problemen met het leiderschap. Nou, nogmaals, voor ons is dat misschien een klein verschil. Maar de Iraanse leiders. die zeggen gewoon al jarenlang. Israël moet vernietigd worden, punt. Ja. Dus um, uh, dat zijn dingen. Uh, waarin hij weer een soort handreiking doet. naar de brede middenklasse hier. mensen die uh, gewoon thuis een plasmatelevisie hebben. en een auto hebben. en hun kinderen naar school willen sturen. en al die extremisme. Uh, al die extremistische uitingen allemaal ja, meer dan zat zijn. Ja, maar krijgen we dan straks een soort van. Arabische lente in het hart van de zomer in Iran. En dan uh, via uh, legitieme verkiezingen. Nou oh ja, kijk, in 2009, dus al twee jaar voor de Arabische lente, gingen hier in Iran miljoenen mensen de straat op. Toen, heel ironisch, eh, Ahmadinejad werd herkozen. Nou, die mensen die waren toen tegen Ahmadinejad. En wat je ziet, of het oprecht is of niet, dat weet ik niet. Wat je ziet is dat Ahmadinejad en meneer Marsai die proberen weer zo'n soort sociale beweging gaande te krijgen. Dit keer die hun moet steunen tegen die geestelijke, die, ja, die je niet kan kie kiezen en die door hun, uh, hun, eigen, hun eigen vertegenwoordigers in de. In de macht worden gehouden. Ja. Dus misschien dat we weer mensen op straat zien. Ja. Interessante ontwikkelingen daar bij jou in uh, Iran. De verkiezingen zijn dus in juni. Uh, en het zal vast niet voor het laatst zijn dat wij het hierover hebben gehad. Thomas, dankjewel. Vanuit Iran. Straks, dames en heren, het vreemdelingenbeleid moet rigoureus anders. Dat vindt Amnesty International... naar aanleiding van de dood van de Russische asielzoeker Alexander Dolmatov. En u weet dat staatssecretaris Teven zich over een minuut of twintig... vanwege de dood van deze Rus moet verantwoorden in de Tweede Kamer. De ook daarover zometeen meer in het vervolg. Blijf bij ons. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Wat er nou echt gebeurt, is voor de buitenwereld buiten gewoon uh, schimmig. Professor Huub Schellekens. Tot voor kort lid van het college ter beoordeling van geneesmiddelen. Hij praat openhartig over de rol van de farmaceutische industrie. Het is veel gemeener en het is veel subtieler geworden. Over de samenstelling van dit college. Er zitten ook veel mensen in het systeem waarvan ik denk wat doen ze dan nog. En over de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. De resultante is dat er nauwelijks nog iets bij komt. En wat erbij komt uh, steeds duurder wordt. Argos, zaterdag kwart over twaalf. Radio 1, het nieuws van alle kanten.